Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Schiphol weet nog altijd niet hoe het mis kon gaan... met de kerosine toevoer de afgelopen weken. Toen waren er twee keer grote problemen. Bestuursvoorzitter Dick Benschop schrijft op zijn blog... dat hij nog vol vragen zit. Onderzoeksinstituut TNO bekijkt de oorzaken van de brandstofproblemen... waardoor vorige maand honderden vluchten geannuleerd werden. De laatste storing was afgelopen vrijdag. De 21-jarige man die wordt verdacht van het plegen van een aanslag op een moskee in Noorwegen... weigert te praten met de rechter. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zitting in de zaak. Eerder verklaarde hij onschuldig te zijn. Ook ontkent hij zijn 17-jarige stiefzus te hebben vermoord. Haar lichaam werd na de aanslag gevonden in het huis van de man. Bij de aanslag in de Al -Noor moskee bij Oslo viel een licht gewonde. De verdachte werd snel overmeesterd, onder andere door een moskeeganger. Het vliegverkeer op de luchthaven van Hongkong wordt morgenochtend weer hervat. Er vertrekken nu geen vliegtuigen vanwege een grote demonstratie in de vertrekhal. Duizenden demonstranten zijn boos over het geweld dat de autoriteiten dit weekend hebben gebruikt tegen andere demonstranten. In Hongkong wordt al weken gedemonstreerd tegen de inperking van de autonomie door China. In Portugal wordt vanaf vandaag gestaakt door chauffeurs die gevaarlijke stoffen zoals benzine vervoeren. Ze willen meer salaris. Enkele tankstations zijn al gesloten omdat ze geen benzine meer hebben. Het Laurentius ziekenhuis in Romont staat onder verscherpt toezicht. Volgens de inspectie functioneert het bestuur niet goed meer... sinds de voltallige raad van toezicht vorige maand opstapte. Het Laurentius moet over een week een verbeterplan klaar hebben. Het weer, de zon schijnt van tijd tot tijd... maar er trekken ook enkele buien over het land. Daarbij is kans op onweer en lokaal veel regen. De temperatuur ligt rond de 21 graden. Ook morgen en de dagen daarna is het wisselvallig. Het wordt dan niet warmer dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Aalsmeer en Afrit AMC. Vijf minuten vertraging door een kapotte auto op de A22 Beverwijk richting Vels. staat tussen Knoppen Beverwijk en Afrit IJmuiden drie kilometer file. En dat geeft tien minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Take all hope away And I just can't see the sense Of my mind's ahead And I just About had enough of this sunshine Hey, what did I hear You say You know It doesn't have to be That way You, when you walk out The door, baby You're gonna ask for more Let's take a tip for me now, yeah Zandvoort, uur 3 alweer. De zandvoort op zaterdag. Storm, maar het zonnetje schijnt wel hoor. Dus het is best wel lekker weer. En dat is ook belangrijk voor de Amsterdamse avond natuurlijk van uh, vanavond. Het gaat weer heel gezellig worden. Ik krijg een uh, stapel uh, A4'tjes in mijn handen voor uh, de mensen die meekijken. Ja, en dan begin je uur 3 goed. En dan is de hint die Albert Jan geeft. Ja, het is wel Amsterdamse avond. Nou, dat zit je dan met de gedichten. Nou, dat krijgen we straks te horen om uh, kwart voor vijf. Ik moet er echt even diep over nadenken, Albert-Jan. Ja, ja, het is ook geen makkie vandaag. Nee, helemaal niets. Nee. Goed, uh, welkom terug bij het derde uur live van Zandvoort op zaterdag. Live vanaf de Tolweg 10a. Wat gaan we derde uur doen? Nou, in ieder geval gaan we tegen de klok van half vijf nog één keer schakelen... met onze collega Willem van Densen op het circuit Zandvoort. Zojuist uh, zijn de ADAC GT Masters, de eerste race, uh, zijn verreden... En daar heeft hij verslag van gedaan en de momenteel rijdende Porsche Carrera Cup. Ook een prachtige uh, klasse met daarin uh, Nederlandse deelname. Dus tegen de klok van half vijf gaan we weer even schakelen met Willem op het circuit. Morgen trouwens ook weer de hele dag racen met vele, vele activiteiten. En natuurlijk het hoogtepunt, de, wederom de ADAC GT Masters. En die race die begint om 1 uur morgenmiddag. Goed, verder hebben wij rond de klok van kwart over vier. Pit Report, het is zomerstop in de wereld van de Formule 1. Maar toch zijn er nog een aantal nieuwtjes die wij u niet willen onthouden. Dat tijdens Pit Report. Het dier van de week om half vijf. Luister deze keer naar de naam Toppie. En dat is een prachtig beest. dier van de week om half vijf, eh, Toppie. Nou, het gedicht van de week, u hoort het net van mijn collega meneer Harms. Die is nog even aan het puzzelen. Wat Oeh, dat... Ik weet het echt niet. Wij <laughs> weet het echt niet, het is toch wat. Jawor. Maar goed, ik help je zo wel even. Goed, dat uh, het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Ja, er is iets met uh, politiek, maar dat zal hem niet zijn waarschijnlijk, hè? <laughs> dat lukt me oh, dat, oh, wel. Dat, dat zal me niet lukken. Nee, dat is een reces, hè? Die, ja? Oh, ja, dat is waar, die dat is waar. zijn ook in rusten nu. Dus helemaal goed, het derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Ja, een beetje een Duits weekend hier, hè? natuurlijk. Niet alleen vanwege de toeristen voor het uh, mooie weer en dergelijke... maar ook vanwege... De ADAC GT Masters op het circuit. Een Duitse groep Snap die had met deze single Deze Duitse groep Snap was The Rhythm of the Night. En dat was een mega klapper. En deed ook heel goed in de discotheek Chin Chin. Hier uh, in de Haldenstraat, waar ik destijds uh, nog uh, plaatjes draaide als DJ, om het zomaar even te zeggen. En dit was Mary had a little boy. En hier is Three Nights.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 Green lights in your body language. Seems like you could use a little pump for from me. But if you got everything and figured out like you say, don't waste a minute, don't waste a minute. It's only a matter of time.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 3 Nights at the Motel Under streetlights In the city palms Call me what you want when you want if you want And you can call me names If you call me up 3 Nights at the Motel Under street lights In the city palms Je hoorde dit van Dominique Fiek En 3 Nights Ja, zo dadelijk om, ja, om kwart voor vijf Moet je gewoon gaan luisteren, hè Het gedicht van de dag Ik ga nog niet verklappen welke het is, maar het uh, wordt weer een uh, geweldig uh, gedicht, uh, Albert Jan. Nou, in, er, uh, ergens bij Harnhem in de buurt weten ze al wel wat. Oh, oké, oké, oké. Helemaal goed. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, 16 over 4. We gaan eens even in deze zomer stop kijken hoe het met Formule 1 nieuws is. Ook Max Verstappen kan er nu even tussenuit. De snelste man van Nederland kijkt met een goed gevoel terug op de eerste zelf En zeker op de laatste races. We hebben een paar hele mooie en spannende wedstrijden gehad... zegt de Formule 1-coureur tegenover Telesport. Vlak voordat hij zich opging maken voor zijn welverdiende vakantie buiten Europa. Mooi om er even tussenuit te gaan, maar het is niet zo dat ik echt aan vakantie toe ben. Ik zei afgelopen weken naar de Grand Prix van Hongarije nog tegen mijn vader... als we nu nog vier races hadden gehad, dan had ik nog makkelijk doorgekund. Zeker als je in een lekkere flow zit. Zo in, en dat is zo. Verstappen was nog druk bezig afgelopen week met het signeren van zijn speciale oranje caps... die voor de volgende Grand Prix in Spa-Francorchamps worden geïntroduceerd. Die kunnen dan bij het circuit bij twee speciale Max Verstappen pop-up stores worden gekocht. Zoals elk jaar een speciale editie met handtekening dus. En ik ben, uh, en ik ben ze voor mijn vakantie nog even druk aan het tekenen... stelde dus Limburger tijdens het signeren van honderden caps. Dat is wel de mooiste die ik voor Spa heb uh, gehad, vind ik. Ja, zelf heb ik, er ook een, eh, heb ik er ook een stem in... en ik ga niet iets dragen wat ik niet mooi vind. Lewis Hamilton haalde na de Grand Prix van Hongarije al venijnig uit... naar de tot nu toe matig presterende Red Bull-coureur Pierre Gasly. Maar nu krijgt de Fransman het ook te horen... van de adviseur van de renstal, Helmoet Marco. Hij is niet de beste inhaler. Marco gaf na de race op de Hungaro ring een interview aan Motorsport Magazine... en legde daar het verschil tussen Max Verstappen en Gasly bloot. Bij de start verloor Gasly een aantal posities... en daarna ging niets meer... Hij is ook niet de beste inhaler. Je hebt, een, uh, je hebt aan de andere coureurs kunnen zien hoe moeilijk het was om in te halen. Dus ja, bij de start heeft hij het al verloren. De kans is groot dat er volgend jaar niet 21, maar 22 races op de Formule 1 kalender staan. Het circuit van barcelona catalunya wees, leek af te vallen vanwege het gebrek aan staatsteun. De Catalaanse overheid heeft uh, nu alsnog groen licht gegeven voor een contractverlenging voor een jaar voor de Spaanse Grand Prix. Daardoor, daardoor lijkt het erop dat alleen de Grand Prix van Duitsland van de kalender verdwijnt. Ook de verbindenissen met Van Monza en Mexico lopen na dit jaar af. Maar de verwachting is dat die contracten worden verlengd. Het circuit van Zandvoort en Hanoi komen in, er in 2020 bij. Zandvoort hoopt begin mei nog altijd de eerste Europese race te worden. De voorbije jaren was die eer toebedeeld aan Barcelona. Volgens Spaanse media zal de race van Catalonia volgend jaar echter plaatsvinden op 17 mei. Zandvoort mikt op 3 mei, dan, dan wel 10 mei. De Formule 1 krijgt ook de komende drie jaar na, uh, komt ook de komende drie jaar naar Mexico. Uh, recht, rechtenhouder Liberty Media van de koningsklasse van de autosport... heeft dat afgelopen donderdag bekendgemaakt. De Grand Prix van Mexico krijgt wel een nieuwe naam, de Mexico City Grand Prix. De kalender voor het komende jaar bestaat nu al uit een recordaantal van 22 races, zoals gezegd. Nederland en Vietnam zijn volgend jaar de nieuwkomers in de Formule 1. Er bestaat nog wel onzekerheid over komend jaar in Hockenheim in Duitsland wordt gereden. Dat de Formule 1 eh, Circus Mexico blijft aandoen is goed nieuws voor Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur was de afgelopen twee jaar de beste op het autodromo Hermano Rodriguez... Even een, toch even een stand voor deze zomerstop. Lewis Hamilton gaat nog aan de leiding met, uiteraard ruim aan de leiding met 250 punten. Gevolgd door zijn teambaas, het is een teammaat, Valtteri Bostas met 188. En op de voet gevolgd door onze Max met 181 punten. Kijken we nog even, Pierre Gasly die staat met 63 punten op plek 6. In de stand om de teams, uiteraard Mercedes op kop met 438 punten... gevolgd door Ferrari met 288 punten en op een derde plek Red Bull 244. Dat, dat belooft nog wat voor de tweede deel van de, het uh, seizoen van de Formule 1. En tot slot, Nicky de Vries hoopt binnen enkele maanden meer te weten over zijn toekomst in de autosport. De coureur uit Sneek bevestigt dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen in de Formule 2, de opstapklasse richting de Formule 1. Dit is absoluut mijn laatste jaar in de Formule 2 aldus de Vries die aan de leiding gaat in de strijd om het wereldkampioenschap. In de hoofdrace in Budapest finishte hij als tweede. Zijn voorsprong op Nicolas Lafiti bedraagt nog 28 punten. Ik heb dankzij de mensen om me heen de kans gekregen om dit jaar opnieuw in de Formule 2 te rijden. Maar na dit seizoen moet ik toch echt verder kijken. Richting Formule 1 of uh, richting DTM, wat denk je? Ik heb geen idee eigenlijk. Ik ook niet. Nee, maar hij is wel resoluut. Van Formule 2, daar ben ik uit. Daar moet je ook niet te lang in blijven hangen, want dan, uh, dan is het gewoon einde carrière. Want dan, dan houdt het op. Dus uh, ik hoop voor Nick dat hij een kans krijgt uh, als testrijder of wat dan ook. In ieder geval iets in de Formule 1. Maar ja, DTM en uh, de 24 uur van Le Mans, dat zal uh, ook een uh, mooi alternatief zijn. Nieuwe coureur uh, naast uh, Max Verstappen, <laughs> dat dacht je daarvan. Gewoon een compleet Nederlands team. Komen we op terug. Komen we op terug. <laughs> Word, vervolgd. Word vervolgd. Dat was het uh, Formule 1 nieuws. Dankjewel, Albert Jan. Ja, we gaan ons voorbereiden op vanavond. En we hebben de zin in, hier is René Riva. Het zonnetje gaat schijnen, de zomer is in blauw. De wolken die verdwijnen, dus gaan we naar het strand. Een dag die naar zand voort, de duinen en de zee. Lekker lang naar weggezonden met een grote parasol, even weg. Voor van Terrasje en drinken rode wijn. Dan denk ik bij mijn eigen. Kon dit maar eeuwig zijn? Vakantie hier in Holland kan zo gezellig zijn. Lekker lang en weggezonden met een grote parasol. Even weg van alle zorgen en bezin. Ik heb een land van mij dromen van mijn land. Heb ik heb het wel voor elkaar gevraagd, want uh, ja, Fred hij, hij is op vakantie. Dus uh, ik kan weer wat meer Nederlands talen gaan draaien, want hij is er toch niet. En het is vandaag Amsterdamse Avond. Maar Deze goed, plaats ging over natuurlijk, hè? Maar, maar goed, tussen 5 en 7 is er wel uh, non-stop, maar er is ook wel ne veel Nederlands talen. Ja, dus zeker. Blijf luisteren. Ja, zeker. met een vakantie, hier in dit mooie Spaanse land. De zon nog aan de hemel We liggen lang Uit op het strand Uit van de balmen hoge bergen Genieten van De blauwe zee Op een terras Daar op de playa Daar neem ik al Mijn vrienden mee Want elke avond Daar gaan we stappen Daar is het vee We zeiden dat al, het mag geheffend vandaag, want dat is de Amsterdamse avond vanavond. En vanaf twee uur is het al losgebarsten bij uh, rabbel op het Kerkplein. Inderdaad, de Amsterdamse avond uh, hier in Salford. Hier worden twee plaatingsvisten, René Riva en Céla Vier. En erachteraan uh, deze van uh, Ed Nieman en Lever de Londen. Cfm, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En we schakelen voor de laatste maalvraag vandaag over naar het circuit Salford naar Willem van Deens wat ik hoor ik al allemaal, Willem. Wat een heddy, joh. Zit die, eh, zo'n niet eens... ...en met een oortje... ...waar eerlijk... ...waar een en dertig een ...voor een spektakel op de baan Die zijn nu bezig in de tweede ronde... ...over <agępistler> een <noises> stakvaartje... ...niet allemaal weer tweede plaats uh, Andauer, uh, voor ons ook ook een positief. Ja, uh, gekwalificeerd op een de derde plaats. Uh, veroverde de tweede plaats. Maar ik zie net dat hij bij de eerste zorghoogst in de tas omhoog, toch in het vliegtuig kwam en daar een aantal plaatsen verloren heeft. Ik weet niet of hij daar nog weggekomen is, maar dat uh, gaan we allemaal ook alleen Voor de hebben we daar nog uh, op het vierde plaats en kijken we even verder uh, naar de heren. al uh, Rudy van Buren, de kind van het uh, andere, van het race op de Simulator. Acht weken terug zijn race de, de, de, de, de, de. de, de gemaakt de in het Forest En die had zich negende in het 232-Polis. Prima dus. Oké, okay, dus dat... dat uh, maar in ieder geval volop actie weer op de baan tijdens deze... Ook deze prachtige cup, de Porsche Carrera Cup. Ja, de, de Carrera Cup, de Duitse versie, dat Maar met zelfautos... Die ook uh, om de twee weken of om de week zelfs meerijden in het 4-1-volprogramma. Uh, en ja, ik heb al eerder gezegd prachtig prachtige autospotter hier uh, vandaag. En uh, alle klassen, mooie strijd. Volg af te staan met heel veel auto's. Ja, de koron, de, uh, die moet zo. Ja, de, zou ik zeggen, morgen, Deze klassen, uh, alle auto's, morgen weer ja, morgen ook weer. Morgen weer vanaf uh, 9 uur morgenochtend uh, is, er weer, uh, is er weer actie op het circuit. Met natuurlijk als hoofdmotor om, uh, om uh, 1 uur de ADHC GT Masters. Daarvoor krijg je nog de Porsche Carrera Cup. Dus ook uh, genoeg reden om morgen naar het circuit te gaan, uh, Willem. Ja, ja, en ook uh, morgen nog twee races. Uh, van 4, nu je vandaag ook een uh, race reden? Oké, okay, namens uh, alle luisteraars en kijkers uh, van ZFM. Hartelijk dank voor deze dag. De, de tweede dag van de ADAC GT Masters. En uh, dankzij jou uh, hebben wij ook informatie vanaf het circuit gekregen. Hartelijk dank daarvoor. En ik zou zeggen, nog veel plezier. Oké, okay, dankjewel. Ja, Willem van deze, dankjewel inderdaad voor de verslaggeving. Live vanaf het Sikwi Zandvoorts, Zo dadelijk het dier van de week. Waar is deze? En dan hebben we vanavond Amsterdamse avond. Dan ook maar Amsterdamse muziek. Dit was uh, Mai Tai, ja, een Amsterdamse groep. Mai Tai en, ja, uh, okay. en History. Ja. Uit uh, de jaren 80. Wacht maar tot het gedicht en het nummer daarna. Dan ja. ben je helemaal in de Amsterdamse sfeer. Hoor. Ik ben heel erg benieuwd. <laughs> Blijf luisteren. Dier van de week. Ja, je zult wel denken: zo jong en dan al in het asiel. Ik ben een Jack Russell-reu van net één jaar oud. En mijn naam is Toppie. Ik ben in het asiel gekomen omdat het thuis niet goed ging. Hierover kunnen mijn verzorgers u alles vertellen. Ik was hier in het asiel naar mensen heel afwachtend en angstig. Dit komt omdat ik niet veel gewend ben. Hier in het asiel duurde het een paar dagen... ...voor ik iemand begon te vertrouwen. Als ik heel bang ben, kan ik zelfs gaan grommen. En als je toch te veel van mij wil, dan helemaal. Het gaat in het asiel steeds beter en ik ga de goede kant op. Al moet ik de hondentaal nog leren... Ik ben een snelle leerling en kan hier al met een aantal andere honden overweg. Ik ben namelijk niet goed gesocialiseerd, dus dit is nog wel een aandachtspunt voor in mijn nieuwe thuis. Ik was in het begin vooral bang en moest rustig kunnen wennen aan andere honden. Maar als het eenmaal goed gaat, dan durf ik zelfs te gaan spelen. Ik ben vanuit mijn vorige huis niet gewend aan katten, maar hier in het asiel reageer ik vriendelijk. Ik blaf gewoon één keer en als de kat dan niet onder de indruk is, doe ik net of ze er niet meer zijn. Een kat die totaal niet onder de indruk is van honden... moet geen probleem zijn, mits dit goed begeleid wordt. Ook alleen thuis zijn is een aandachtspunt. In mijn vorige huis zou ik namelijk veel blaffen en mijn behoeften in huis doen. In de kennel ben ik netjes, zindelijk en blaf ik niet te veel. Ook ben ik uh, uh, even alleen in de hondenhuiskamer geweest in een bench. Ik was stil en keek rustig om me heen. Als ik voor het alleen zijn... Voordat ik alleen ben, alleen mijn energie goed kwijt kan, dan kan het rustig opgebouwd worden. Maar dit moet natuurlijk helemaal wel goed komen door goede begeleiding. Zoals een echte Jack Russell ben ik heel energiek en leergierig. Sommige samen dingen ondernemen lijkt me geweldig. Op cursus ben ik nog nooit geweest. Ik zou dit graag willen doen met mijn nieuwe baas. Samen wandelen, spelen met een bal en knuffelen, dat zijn mijn hobby's. Heb jij of u de ervaring en de tijd om mij te begeleiden? zit in een maatje voor het leven? Dan ben ik op zoek naar u, zeker jou. En waar verblijft Toppie? Toppie verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook eens op de website www.dierenthuiskennemerland.nl Want ook Toppie verdient een thuis. Dankjewel Albert-Jan Toppie. Ik ben wel benieuwd naar het gedicht zo dadelijk, uh, Albert Young. Ja, denk ik. Ja, ja dan verklap je nog niks uh, nou, verder. Ik heb de titel maar wel vertellen. Ja. Wees nou eens lief. Wees nou eens lief. Oh, die horen we zo dadelijk. Maar we gaan eerst nog even door naar die van Air Supply met uh, meer goede muziek. Wat dacht je van deze van uh, The Inner Work? That's what friends are for. And I never thought I'd feel this way.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 De mooie single, hè? deze van uh, Diana Warwick en uh, Friends. En die Friends zijn uh, onder meer uh, Elton John en Cladus Knight. En nog vele anderen hebben meegedaan aan That's What Friends Are For. Het is bijna kwart voor vijf, daar gaat hij aankomen. Zoals wekelijks op de zaterdagmiddag, zo rond kwart voor vijf. Het gedicht van de dag. En ook vandaag is het weer een mooi gedicht. Wees nou is lief. Wees nou eens lief Of heb je genoeg van ons twee Of heb ik iets fout gedaan Of is het tussen ons niet meer aan Voorbij, voorbij is alles voorbij Zomaar opeens voor jou en voor mij Oh, als je nu gaat Hoef ik je nooit, nooit meer terug bij mij en dan, dan is er maar eentje fout, niet ik, maar jij. Wees nou eens lief en speel niet langer met mij. Wees nou eens lief, hoe moeilijk kan dat zijn? Want je doet me, je, want je doet me met je streken veel, veel te veel pijn. Voorbij, is alles, alles voorbij? Zomaar opeens... Voor jou... En voor mij? O, oh, als je nu gaat... Hoef ik je nooit, nooit meer terug bij mij. En dan is er maar eentje fout. Niet ik... Maar jij. O, oh, ik voel me nu zo alleen... Zonder jouw liefde... Die zomaar verdween. O, oh, en dan... Dan... Die droom spat nu uiteen. Ik ga met mijn hart... Mijn hart ergens anders heen. Voorbij, voorbij is alles, alles nu voorbij. Zomaar opeens, voor jou en voor mij. Oh, als je nu gaat, hoef ik je nooit, nooit meer terug bij mij. En dan, en dan is er maar eentje fout. Niet ik, maar jij. Wees nou eens lief, of vind je mij niet meer goed genoeg voor jou. Alleen voor jou. Reis nou eens lief. Of heb je genoeg van ons twee?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 achter het gedicht van de dag. Ja, ondanks dat het Henk Bernhard oh, en uh, Tilburg. Ja, dat ja, klinkt hartstikke Amsterdams, ja, dus, kan het, <laughs> het gaat gewoon door, oh, hoor, op deze Amsterdamse avond. Jawel, je beleeft hem ook uh, bij je eigen lokale radio, CFM... met nu Thomas Bergen. Je zit alleen in je kamer... en voelt je niet goed... Denk te veel aan je zorgen...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 Ik dacht ineens, uh, van, kom me bekend voor. Maar dat is uh, van de Passion, uh, Albert-Jan. Ja, klopt. Volgens mij hebben ze ook naar een aanleiding van een gedicht van mij uh, gemaakt, dat nummer. Ja, ook, da ook <laughs> dat. Ja. Je bent niet alleen, Thomas Berger was dat. Nou, we gaan nog twee platen draaien, waaronder deze, George Benson.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 Thing. I love you just the way you are So come with me and share the view I'll help Een paar week geleden, Albert-Jan, draaiden we deze plaat ook. Alleen dan in de uitvoering van Clem Oké. Okay. Ja, en dit uh, was het oorsnel. George Benson en Nat is gonna change my love for you. Het zit er alweer op in de pomp. Ja, ja. En drie uur. Het is weer voorbij gevlogen. Gevlogen. Maar goed, we zijn weer in de oude, oude setting. Hè? Jij en ik. En ik en jij. <laughs> jij en ik. <laughs> jij en ik. Ja, always on the radio. <laughs> always on the radio. Ja. Nee, top. Het was weer een... Uh gezellige zaterdagmiddag. Ondanks zo waardig. is het, ja. Helemaal goed. En uh, ja, volgende week zijn we er weer. En zo meteen uh, Amsterdamse avond in het uh, dorp, vanaf 8 uur. Ja, en komen we twee uur non-stop, want uh, Fred, hij... Is hij er, is er niet. Hij is er niet. Hij is uh, lekker op vakantie. Maar desondanks de, auto, de computer neemt het over, maar toch met veel Nederlandstalige muziek. Zo is het. Wij zeggen tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Dag! Dag. In Groetjes! Mij. Doei!